Het is officieel begonnen en dat merk je ook aan de muziek. The Doors en Riders on the Storm. Zometeen na het nieuws van 7 uur met Erik van Vliet. Een nieuwe. Het houdt niet op. Tot zometeen. Dit is het Regio Nieuws. Een game marathon van 60 uur lang. Daarmee gaat de Tilburgse stichting Dutch Game Marathon eind september geld ophalen. Dat gaan ze doen voor de Hartstichting. Bij de eerste editie vorig jaar werd ruim 6.500 euro opgehaald. Voor Alzheimer Nederland. Vorig jaar werd de marathon in het depresgebouw gehouden. Dit jaar is het ontdekstation 013 de plek in de spoorzone. Daar gaat men nu 60 uur lang achter elkaar spelen. De Game Marathon wordt ook nog uitgezonden via Twitch. De Brabantse ondernemers hebben de noodklok geluid. Er is te weinig testcapaciteit voor het coronavirus. En dus zitten de werknemers onnodig lang ziek thuis. Het kost dit veel geld. Het is een tijd waarin het al moeilijk genoeg is om het hoofd boven water te houden. Dit zeggen de ondernemersverenigingen in Brabant en Limburg. Het is momenteel in de coronateststraten van de GGD's erg druk. Het kan daarom lang duren voor je terecht kunt voor een afspraak. En je moet dan ook nog een keer wachten op de uitslag. Dit duurt veel te lang. Dit zegt de Limburgse werkgeversvereniging, de LWV. En ook... VNO NCW Brabant Zeeland zegt dit. Dit was het regio nieuws. Dankjewel Erik en tot straks. Kijken wij nog naar de verkeersinformatie. De A20, Gouda Hoek van Holland. Bij kloppend gouden, nieuwe kerk aan de IJssel. 4 minuten verdraging daar. 3 kilometer file. En ook op de A59 zegt ook een bos: Os bij Rosmalen Nuland daar 5 kilometer file. Ligt daar allemaal op de weg. De rechter, rechter rijstrook is daar dicht. Zometeen, een nieuwe het niet op op de lokale met onder andere Street Art in Tilburg. In Tilburg, ja. Um, ook het ontdekstation 013, dat start namelijk met de Ontdekclub. Hoe en wat, uh, dat vertel ik je zometeen. Ja, en we hebben een hele hoop uittips uh, dit keer voor je. Maar echt ontzettend veel. Wel 20. 20 uitdips dit weekend, ja, daar zit echt van alles bij, een bokbierproeverij zit erbij, een comedy night, een filmquiz, terrasfeestjes, op anderhalve meter afstand. En nog veel meer, dus ik zou zeggen hou hem hier, hou hem acht, hou hem keihard, hou hem scherp. Zometeen een nieuwe hertang op, drie uur lang op de lokale Loop Tot tien uur vanavond en wat wil je horen? Vraag je favoriete politie aan via ja, 013-534-1344. Tot zometeen!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 Door corona is het al maandenlang stil. Daardoor zijn veel cultuurmakers nu in grote nood. Help hen en doneer op houtcultuurlevend.nl. Go 9. Go 9. Sorry. 4 3 2 1. 7 uur geweest. 5 over 7 om precies te zijn. Goedenavond. Dit is een nieuwe Het houdt niet op lokale om De omroep voor Goornen en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoornen.nl. Goedenavond. Nee. Dit is tot 10 uur. Het houdt niet op. houdt met Maarten van den Hout. ...met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Ja, goeie avond en welkom bij een nieuwe Het aan Niet Op tot 10 uur vanavond op de Lokale Hoep geworden. Het enige café dat wel open is, dat is het Log Café vanavond. Hoef je ook geen af, anderhalf meter afstand te houden, hè? Op de radio hoeft dat niet... Uh... Neem iets lekkers te drinken, zou ik zeggen. En goedenavond! het weekend is officieel begonnen. Het houdt niet op. <laughs> zo Zo'n goede gozerie, die Maarten. Het ziet toch nog steeds fijn. Een van de beste liedjes van uh, vorig jaar. En het kwam uit nog, ja, nog ne uit Nederland ook nog. Uh, tape toy en dive deep around het begin van een uh, nieuwe head on dit op. Het is alweer vrijdagavond, 25 september 2020. 7 uur geweest, 9 over 7 om precies te zijn. Goedenavond, komende 3 uur een nieuwe headout op de Lokale Hooprollen. Het is officieel weekend. ja ah, Goedenavond, heerlijk. Ja, even bijkomen hoor. Ja, uh, even kijken. Vanavond waait het uh, aan de kust van Zuid-Holland en Zeeland hard tot stormachtig. Windkracht 7 tot 8. Aan de Zeeuwse kust kan het eigenlijk stormen met windkracht 9. En Ballenzee zijn uh, zweer, uh, zware windstoten, mogelijk, mogelijk ja, tot 110 km per uur. Elders in Zeeland en aan de Zuid-Hollandse kust worden windstoten van 80 tot 100 km uur verwacht. Ja, het is officieel herfst. Ook als je naar buiten gaat, waaien, regen, nat, Goed, uh, lekker binnen zitten en uh, de radio aan. Um, vandaag is het Nationale Vitaliteitsdag. Vandaag ook Werelddroomdag. Dus uh, nou, als je straks naar bed gaat, uh, droomfijn alvast. Droom uh, droomzacht en fijn. Ja, En dan uh, even terug uh, naar gisteren. Want uh, het gedrag van Willem II supporters tijdens de wedstrijd tegen Rangers... Uh, ...was uh, buitengewoon onverstandig. Dat uh, stelt premier Mark Rutte in een persconferentie na overleg met de ministerraad... In de praktijk is het helaas niet zo dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Tijdens de persconferentie kreeg Rutte naast dat hij mededeelde... dat er nieuwe veiligheidsregio's in de categorie zorgelijk vallen... ook vragen over de beelden die ja, gisteravond in heel Nederland overgingen. supporters van Willem II vieren de terugkeer van Europees voetbal in Tilburg... zonder de coronaregels in acht te nemen. Ik heb die beelden gezien. Dit is zo buitengewoon onverstandig. Dat is natuurlijk iets dat helemaal niet gaat helpen tegen het virus, alder Rutte. Nou moet ik ook zeggen, je hebt daar een, een hoop verkeer. Hè? En uh, ja, Je hebt daar de Jumbo, je hebt uh, de, de T-kwadraat, je hebt daar verschillende scholen, hè, opleidingen, het, het ROC daar, het is, de Snackfactory zit daar, uh, het uh, Berenrestaurant en je hebt ook daar de Horoscoop. Nou, daar werk ik zelf dan. En uh, ik moest toevallig uh, gisteren uh, dan ook werken, dus ja, je zag ze opbouwen. En, ik en, ja, mijn collega's en ik, die hadden al het vermoeden van nee, nee, doe, ga dit nou niet doen, doe dit nou niet. En uh, ja, 24 uur later dus, hè, overal op de voorpagina, de NOS uh, stond uh, ja, helemaal op, uh, op, zeg maar, op de hoofdpagina uh, van uh, de site. Zag je het staan. Ja, echt waar, echt waar. Maar goed... Er zijn ook uh, mooie dingen in het leven, zoals bijvoorbeeld. vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou. Maar echt overal op de voorpagina, volgens mij echt heel nieuws had het er ook over. Ik zie daar nou ook weer uh, omroep Brabant, Brabants Dagblad. Ha, ja, ja, ja, ja. Maar goed, vrijdagavond. Het is een uh, een zeikloze vrijdagavond. Ja. Zijgeloze vrijdagavond uh, is het vanavond. Dus ja, waar heb je zin in? Uh, laat het maar even weten via 013 504 1344 of facebook.com slash Maarten Waar heb jij zin in? Mag je dit eens laten weten? Het mag uh, iets heel nieuws zijn. Het mag iets heel oud zijn. Het mag hard zijn. Het mag zacht zijn. Het mag iets voor op de dansvloer zijn. Waar heb jij zin in? Dat is in ieder geval het aller allerbelangrijkste. Als ik uh, dat kan regelen voor je... Dan nou ben ik al blij. Dus nou, laat maar weten wat wil jij horen? 013 524 1344 of uh, facebook.com. Vandaag natuurlijk ook Nieuw Music Friday. En uh, nou ja, gisteravond kwam die al uit. De nieuwe van Royal Blood. Na drie jaar is er een nieuwe muziek van de band. Iets meer poppy dan het vorige werk. Dit is de nieuwe single. Trouble's coming. Goedenavond. Dus die fijn. Eentje van uh, de Beatles die je nooit hoort uh, op de radio. Everybody's got something to hide except for me and my monkey. Het komt uh, van de uh, Wide album uit uh, 1968. Wat een fijne plaat. Ik heb het nog nooit gehoord op de radio, maar in ieder geval nou wel een keertje zelf gedraaid. Is ook leuk, hè? Daarvoor de nieuwe single van Royal Blood. Na drie jaar is er nieuwe muziek en uh, het is inderdaad wat meer poppier dan uh, dan, nou ja, dan de eerste twee albums. Maar dat is ook niet zo heel erg, hè? Want uh, eigenlijk gewoon laten we eerlijk zijn. Uh, album 2 was een, eigenlijk gewoon een kopie van album 1. Dus het is niet, uh, niet heel erg dat ze uh, ja, een beetje een beetje aan andere weg uh, inslaan. Uh, ja, dat is eigenlijk alleen maar goed hè, als je ja, andere dingen uitprobeert. En ergens heeft het ook nog wel eens steeds een randje. En ze zeggen ook zelf uh, de, ja, van, ja, wij zijn uh, meer geïnspireerd voor het, ons derde album, wat dus later aan gaat komen voor uh, door artiesten als Daft Punk en uh, Justice. Dus een beetje die Franse dance scene, die hebben ze een beetje opgezocht. Ik vind het een uh, fijn liedje en dat Fijn dat uh, komt ook niet meer uit je kop. Troubles coming, uh, fijn, fijn, fijn, fijn, ja, ja, ja. <middels> Ja, misschien is het jullie ook opgevallen, want Tilburg krijgt er steeds meer street art bij. De gemeente vraagt steeds vaker aan kunstenaars of ze nou ja, de stad willen versieren. Nou ja, ik word er in ieder geval wel, wel blij van als Tilburger. En wil je nou eens een keertje ja, de route fietsen of lopen langs een aantal van deze prachtwerken? Nou, er zijn een, een aantal werken en er is ook een route voor je op een rij gezet. Want uh, ja, waar street art vroeger misschien nog een uh, slechte naam had hè, en als vandalisme werd gezien... ...begint dat de laatste jaren wel een beetje bij te trekken. Steeds vaker vragen gemeenten zijn graffiti-artiesten of ze een ja, werk willen maken voor de stad. En zo dus ook in Tilburg. Nou, dit zorgt er dus voor dat de stad versierd wordt en de artiesten er ook nog iets aan verdienen. Nou ja, er is dus een route, die kun je lopen, kun je fietsen en nou ja, die leidt naar allerlei verschillende punten. En het is niet per se dat je echt op het eerste punt moet beginnen, dat mag je zelf uitmaken. Maar er zijn een aantal van die, uh, ja, van die, van die kunstwerken, ik zie hier ook de foto's en het ziet er prachtig uit. Volgens mij zeker als je het dan in het, in het echt ziet. Er zijn er uh, ja, een aantal op het Textielplein bij de Albertijn XL. Dan gaat de route door naar de Spoorzone, daar zijn maar liefst vier, uh, vier kunstwerken, ook bij de Hall of Fame daar. Uh. Uh, even kijken, de Telefoonstraat, die nemen ze ook mee in de route, de Lange Straat, de Winterhoek, de en de Rankenstraat. En dat is nog niet alles, want uh, ja, er is nog veel meer uh, los van die route. Want er zijn ook ja, ja, verschillende wijken in Tilburg, zeg maar, waar je ook uh, nou ja, kunst kunt vinden. Uh, onder andere de Veestraat, de Kolzaadhof, Korvelseweg, uh, de Piershaven en ook het Hoogvensterstraat. Nou ja, daar allemaal vind je van die, uh, van die verschillende ja, kunstwerken. Dus mocht je dit weekend niks te doen hebben, dan nou, kun je daar bijvoorbeeld een... Uh een kijkje nemen. Wel als het goed weer is uiteraard, want ja, de herfst is officieel begonnen en dat merk je meteen. Nat, wind, bah. Zometeen meer in het weekend te is weer Sowieso over uittips gesproken, die krijg je straks ook weer. Ja, duurt nog even nog. Is zal ergens over een uur zijn of zo. Maar we hebben daar echt een hele hoop voor je. Dus nou ja, dat allemaal straks. Nu eerst, Pearl Jam en Jeremy. At home, De herfst is begonnen met een nieuw album van Fleet Foxes... uitgebracht op het exacte tijdstip waarop de astrologische herfst begint... De nieuwe zin van het album heet Can I Believe You. En nou ja, die ga ik de komende tijd nog wel uh, vaker draaien. Alm krijgt ook uh, goede recensies. Dat heet uh, trouwens, hoe heet dat eigenlijk? Volgens mij was het Shore. Ja, Shore. Vierde platen van die gasten. En ja, eigenlijk elke, altijd bij de, met de herfst. Dan brengen ze een plaat uit en het is eigenlijk ook uh, altijd goed. Eén klein nadeel. Het is pas in februari fysiek te koop. Maar goed, hè, aan het 2020 hebben we gewoon allemaal uh, Spotify op uh, ons telefoontje. Dus uh, daar kun je het ook luisteren. Fleet Can I Believe You. Daarvoor wat een classic nog steeds. Pearl Jam en Jeremy. Ja, en over herfst gesproken natuurlijk de grote vraag die beantwoord gaat worden. Nou. Wordt het knudden of wordt het top? Het weerbericht in Notendrop. Wordt het knudden of wordt het top? gaan we even achterkomen. Wauw, wauw, wie wow. kijk, Dit is een weekend, wacht dus Weer, weer, weer we, bericht. We. Ja, eens even kijken wat gaat het worden voor dit weekend. Na nou, morgen dan waait het in de ochtend in het westen en zuidwesten nog stevig. Aan zee is de noordwesten nog enige tijd hard tot stormachtig. In het kracht 7 tot 8. Geleidelijk neemt de wind in kracht af, elders waait het niet of nauwelijks. Het weerbeeld laat in het westen en zuiden stevige buien zien en lokaal is erbij ook onweer mogelijk. En in het noorden en oosten is het droog en schijnt geregeld de zon. In de middag dan trekken de buien geleidelijk naar het zuiden, maar in de loop van de middag bereikt een nieuw regengebied het noorden van het land en dit gebied trekt naar het zuiden. De noordenwind is bovenland zwak en aan zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt op veruit, de meeste plaatsen naar 15 tot 16 graden. In het zuiden wordt het niet warmer dan 14 graden en in het zuiden van Limburg is het met 12 tot 13 graden nog wat frisser. Zondag, dan begint in het zuiden en westen ja, met regen, maar de regen die trekt naar de, het, het, het ja, zuiden weg en de rest van de dag. En zeker in de middag is het overwegend droog met geregeld zonneschijn. Wind waait uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Temperatuur stijgt naar 16 tot 17 graden, maar in het zuiden van Limburg wordt het niet warmer dan 14 tot 15 graden. Ja, en dan na het weekend, maandag, dan overheerst de bewolking. En af en toe valt er nog wat lichte regen. En ja, ik kan er niet meer van maken. Maar hier staat dat elke dag, de rest van de week, volgende, volgende week, elke dag. Dat het wisselvallig herfst weer is en dat de paraplu iedere dag nodig is. Nou, wauw, wauw, wauw, wauw, wow, wow. wie kijk, wie, wauw, wauw, dit is het weekend, wacht dus weer, weer, weer, weer bericht. Het is vrijdagavond en als je iets wil horen dan mag je het aanvragen via 013 54 of facebook.com slash Als je vanavond nou in de kroeg staat en je wil een meisje verzieren dan kun je natuurlijk vragen, hè, deed het pijn toen je uit de hemel viel? Of geloof jij in, het, uh, in liefde op het eerste gezicht? Of moet ik nog een keer langslopen? Maar ja, als je echt indruk wil maken, dan loop je gewoon naar naartoe. En dan zeg je, hey, hey jij daar. I bet you look good on the dance floor. Arctic Monkeys. BB Bridges en Kyoto, daarvoor de Arctic Monkeys. En I bet you look good on the dance floor. Ja, meer dan duizend vierkante meter aan speelgoed, games, spellen en puzzels. Dat was Intertoys AB Fabriek al de grootste speelgoedwinkel van Tilburg en omstegen. En na een vijfdaagse verbouwing en flinke uitbreiding van het assortiment kun je nu helemaal niet meer om de winkel heen. Morgen, zaterdag, 26 september om half tien, dan heropent Intertoys AB de deuren voor publiek. En uh, ja, wat de uitbreiding van het assortiment inhoudt. Nou, de zaak heeft bijvoorbeeld meer dan 800 verschillende bordspellen. Meer dan uh, 550 verschillende puzzels. Is het nou, nou puzzels of puzzels? en. En ook een uh, Lego-schap van 16 meter lang. Uh, ik was daar vroeger zo fan van, hè, van Lego. Ik wilde echt alles hebben. Maar ja, dan uh, kreeg je een paar euro zakgeld per week. En dan, ja, dan stond je in het Intertoys. En man... Dan als klein jochie, dan zag je al die, al die lego en dan, dan had je, hey, je had echt van die dingen van 80 euro en 100 euro en 300 euro en dan dacht je van, oh, ik heb genoeg. Um, ik, ik ga dat, die, dat ene lego, uh, ja, pff, dat ene lego auto, uh, die, wil ik, uh, die wil ik kopen. Ik heb uh, heel lang gespaard, ik heb 100 euro, die wil ik. En dan, uh, dan blijkt zo'n ding uiteindelijk 120 euro te... te ja, te kosten. Maar ja, je bent er nou van uitgegaan dat je ja, weer terug naar huis gaat. met, uh, met een Lego-auto. Uh, en dan toch die goedkoper kopen. Terwijl je, je wil eigenlijk, eigenlijk die duurder hebben. Ja, goed. Mijn struggles uh, tien jaar geleden. Ook zijn er uh, nieuwe collecties toegevoegd van VTEC, Bruder. Ken ik helemaal niet. Topmodel en uh, Playmobil. En uh, nog een leuk feitje: Intertoys AB heeft alle varianten van het uh, populaire spel Ticket to Ride. Ja, sorry hoor, dan moet ik meteen hier gaan denken? Als iemand ticket to ride zegt, dan denk ik, uh, I think I'm gonna be set. Think it's today. Yeah. Nee, ik heb al Beatles gedraaid jongens, sorry. Ik heb al Beatles gedraaid. Uh, shoppen in coronatijd, ja, dat kan dus uh, natuurlijk lastig zijn, maar daar heeft in de Toys AB fabriek met de verbouwing goed op ingespeeld. Want de looppaden zijn verbreed, zodat je elkaar ook met een winkelwagen, kinderwagen of wellicht een, uh, een wit paard makkelijk kunt passeren. Ja, een wit paard. Ja, de R dat is alweer, is alweer de maand. Uh, ook uh, zijn er extra kassa's gerealiseerd, waardoor je snel kunt afrekenen en niet in de rij hoeft te staan. Kijk. Dat is toch fijn? Want wie staat er nou graag in de rij? Laat we eerlijk zijn. Oh, oh in een keer kom, komen de Beatles er nog tussendoor. Hè? Nee, nee, nee. Goed, het is uh, vrijdagavond en ik weet niet hoe het uh, met jou zit, maar ik heb echt Ja, zin. Weet je waar ik zo klaar mee ben? Met al die internetgekkies en al die mensen met hun complottheorieën. En ik denk echt van, ah, hou op! Dus ik ga even alle frustratie eruit gooien van de afgelopen week. In drie minuten tijd met Motorheads, Ace Ospets. Way I like it baby I don't wanna live forever And don't forget the joke Motorhead, die Ace of Spades. Ha, ah, man, wat is dat, uh, wat is dat heerlijk. Uh, Zometeen nieuwe muziek, want ja, het is uh, Nieuw Music Friday. En als je zelf iets wil horen, ik heb er een aantal uh, leuke dingen binnen zien komen. Dus uh, dank daarvoor alvast. Ik ga zo meteen uh, er iets van draaien van jullie verzoekjes. Uh, 013-541344 of facebook.com slash matelog, Deel interview daarvoor dus: Motorhead en de Ace of Spades. Je mag zelf kiezen: Ace of Spades. Um, ja, het is natuurlijk uh, New Music Friday, dus er is ook uh, nieuwe muziek. Um, ja, en deze band dat is op dit moment de indie-sensatie uit Duitsland. Want het uh, debuutalbum Rookery is uit. En daar staan uh, ja, tracks op die al zo'n 15, 20, 50 miljoen keer zijn gestreamd op uh, Spotify. Het gaat om de band Giant Rooks. Uh, en ik wil even de nieuwe zinrol van die jas laten horen. Ik ben ook wel benieuwd of je het leuk vindt. Dan ga ik misschien wel vaker draaien. De nieuwe zinrol heet Heat Up, to our feelings and all yearning. Why do we I never it. Uit Duitsland, Giant Rooks en Heat Up. Logradio, Radio, log radio. 105.6 FM. De omroep voor Gorle en Riel. Is Kijk voor het programma overzicht en het laatste nieuws op lokaleomroep het laatste nieuws uit de regio. My life Take back my life my life Volg het laatste nieuws op Logradio en lokaleomroepgoorle.nl Straks na het nieuws van 8 uur, dan natuurlijk weer de nieuwe releases. Kijken wat er oh, ja nieuws verschenen qua albums. Een hoop hoop nieuwe muziek uit. Nou, dat zo meteen. En nou, nou eerst even iets voor Lorenzo draaien, want Lorenzo die wil dat graag horen back and loser En uh, ja, Rutte die zou zeggen gewoon je back houden, maar ik zou zeggen back, trek hem maar open. In the The cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches. Sleep on the love seat. Someone came saying I'm a Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my Choking on the splinters. So, I'm a loser, baby. So, why don't you kill me? That's crazy with the tears, we're so. Back, nou, deze man niet, toch? Zo heet hij wel. Back and loser. Ooh. Ja, zometeen uh, dus uh, na het nieuws van acht uur met uh, Erik van Vliet... dan een... Uh, ja, weer, uh, de, de, de in, dan gaan uh, ja, we weer de platenzaken in. Dan gaat die deur open en dan oh, meteen die... Die lucht van dat vinyl. Oh, Zometeen eens kijken wat er allemaal uh, nieuw uit is uh, qua ja, nieuwe albums, nieuwe releases. En dat is een hoop, kan ik je vertellen. Vorige week was het helemaal niks. Dus ik ben uh, blij dat het nou uh, wel het een en ander wat uh, verschenen is. Heb ook weer wat te doen hè, dit weekend. Uh, daarover gesproken uh, Volgende uur ook uh, alvast een deel van de uittips. Het hoop deze week. Maar moet je eens horen hoe deze bas is. Hoor de basgitaartje, lekker. Sly Stone, Sly in the Family Stone. En If You Want Me To Stay... You want me to stay I'll be around today To be available for you to see I'm about to go And then you'll know For me to stay I got to be me You'll never be in doubt That's what it's all about You can't take me for granted and smile Calm and a Get reaching me by phone Because I promise I'll be gone for a while When you see me again I hope that you have been The kind of person That you really are now You got to get in straight How could I ever be late When you're my woman Taking up my time Appreciate me again. I hope that you have been the kind of person you really are now. I'll be so good. I oh, I wish I could get the message over to you now. Dit is het Regionieuws. Het Europese voetbal voor Willem 2 is verleden tijd. Willem 2 heeft verloren met 4-0. Tegenstanders was Rangers FC. Alleen de avond kreeg ook nog een domper. Aan het begin was het feest. Maar daarna waren er relletjes. De supporters van Willem 2 keerden zich ook tegen de politie. De ME moest zelfs ter plekke komen. En de anderhalve meter regel, die was ver te zoeken. Op het plein, bij het Willem II stadion, iedereen stond veel te dicht bij elkaar. Veel ondernemers in de omtrek vragen zich af hoe heeft de gemeente überhaupt een vergunning kunnen geven in deze coronatijd. Op social media wordt het feestje in Tilburg al vergeleken met een antiracisme demonstratie op de Dam. Er was gewoon te veel volk aanwezig bij Willem II. De gemeente Tilburg heeft het toegestaan omdat ze zo controle hadden. Als je het namelijk zou verbieden... dan zouden er illegale feesten zijn door de hele stad heen. En dat wilden ze voorkomen. Nu was er op één plek in elk geval controle. Maar die controle was ver te zoeken... want de anderhalve meter afstand in deze coronatijd... die was er sowieso niet. En het aantal patiënten met COVID-19 in de Brabantse ziekenhuizen... ...is weer verdubbeld. Het coronavirus neemt ernstige vormen aan. Er wordt nu ook al opgeroepen aan een complete lockdown. Omdat het in heel veel grote steden het geval is. In Tilburg gaat het ook steeds slechter. Het coronavirus rukt in deze regio ook steeds sneller op. Dit was het regionieuws. Ja, te laat. Uh, ik was nog even iets aan het, uh, aan het doen, maar uh, oh, het is al afgelopen. Uh, Oké, okay. Erik, volgende keer iets langer, uh, die nieuwsbulletins. Oh nee, dat willen de anderen niet, uh, heb ik gehoord. Um, zometeen, ja god, um, ja, ik heb uh, ja, nog zoveel fijne platen die ik uh, ja, even wil uh, laten horen. Ik heb nog de nieuwe van Black Honey, die wil ik je graag laten horen. Ik heb nog een sixties uh, een punkliedje van een hele leuke band dat je echt nooit hoort. Maar we beginnen zometeen met de Foo Fighters. Tot zometeen.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 Dit is tot 9 uur. 10 uur. Niet op, niet op. Leert het ook nooit, hè? Met Maarten van Hout. Ja. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Oh, krijgen we nou? Loopt er een één keer een studio in, uh, in de studio? Kom even bij die microfoon. Even bij die microfoon. Ja. Ja, zeg het maar. heb got another confession. Ook goede gozer die, die Maarten. Ah, de Foo Fighters. Um, ik was ooit, uh, op, uh, ooit eens op uh, de meest, of ja, eigenlijk de, de meest ongelukkige pingpop-dag uh, ooit. Want, of ja, editie ooit eigenlijk. Want uh, het was uh, 2015. Sowieso uh, ja, was het niet echt een, een heel topjaar. Want het was namelijk de editie van uh, pingpop tussen de stones en een Beatle in 2015. En ik, uh, ik zou eigenlijk op de dag komen dat. Uh, ...dat uh, de Foo Fighters uh, ja, zouden optreden... ...zij waren de main act van, uh, van die dag. En je gelooft het me niet... ...ik weet niet meer... precies ...maar volgens mij twee of drie dagen van tevoren... ...brak uh, Dave Grohl van de Foo Fighters... ...die brak zijn been. En uh, ja, toen, toen, toen kreeg je Pharrell Williams. Nou, ja, daar waren we natuurlijk niet heel erg blij mee. Uh, maar goed. Um, de Foo Fighters... Ja, ...en volgens mij, volgens mij wanneer was dat? Was dat 2019 of 2018? Toen kwamen ze inderdaad uh, terug... En toen ben ik er geweest. Dus ik moet deze band eigenlijk gewoon nog een keertje zien, want uh, ja, wat een band. Foo Fighters, the best of you. En uh, ze zijn jarig, hè, de Foo Fighters, want ze vieren hun 25e verjaardag met vintage kledinglijn. Ik vind het mooi, zo'n zo mo mooi woord. Vintage. Vintage spul, vintage muziek. Alles moet vintage. Nou ja, binnenkort uh, lopen we dus allemaal uh, rond in de kleding van Foo Fighters. The best of you aan het begin van het tweede uur. Het door niet top op de kamer op Goedenavond, het is Vrijdagavond, het is... Ja, coming up, uh, zometeen. Het uh, Ontdekstation 013, dat uh, start namelijk met uh, naschoolse activiteiten. Onder andere de Ontdekclub, daarover zometeen meer. Maar eerst, stappen we weer even de platenzaak binnen. En uh, gaan we op zoek naar nieuw vinyl, nieuwe albums, nieuwe releases. Want er is een, een hoop nieuwe muziek uit. Ik, uh, ik begin maar gewoon meteen, want... Ja, ik denk toch wel de release van de week. Dat is het nieuwe album van Sufjan Stevens. Gaat al twintig jaar mee. Deze Amerikaan maakt een beetje pop-elektronische liedjes. Uh, The Ascension, zo heet zijn nieuwe plaat. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ook is er uh, ja, nieuwe muziek van Fleet Foxes. Hè. Die kwam al uh, dinsdag uit. Maar ook nieuwe muziek van Fish. De frontman en de zanger van uh, Marillion. Weltsch Schmerz. Weltschmerz. Weltschmerz. Zo heet uh, zijn nieuwe plaat, is sinds vandaag uit. Ook uh, nou, heftige metal van Deftones, uit, uh, he, dat komen uit de 90s die hebben een nieuwe plaat. Ooms zo heet hij Ook nieuwe muziek van uh, Idols, komt komen uit uh, de UK. He, beetje die hoek, daar komen al die punkbandjes uh, tegenwoordig uh, vandaan. Ook Fontaine's DC, Murder Capital, nou, ja, Idols, die heeft dus een, uh, een nieuwe plaat. Ultra Mono, zo heet hij Eens even kijken, de derde van die gast al uh, inmiddels. Ook nieuwe muziek van Arian, dat is metal uit Nederland. Dat is ook die band die altijd uh, ieder jaar wel iets van 4, 5, 6 keer 013 uitverkoopt. Behalve dit jaar, gaat hem niet worden denk ik. Uh, Transitus, zo heet zijn nieuwe laat. Ook nieuwe muziek van Thurston Moore. Nou, Die kennen we natuurlijk nog van Sonic Youth, wat een band. Uh, vorige week nog uh, gedraaid. Ook nieuwe muziek van Public Enemy... Um, what you gonna do when the grid goes down? Zo heet uh, die platen. Doen echt allerlei grootheden op mee. George Clinton, Cyprus, Hill, Beastie Boys, NAS, Ice Tea. Nou, een hoop grootheden op uh, die nieuwe plaat. En de boodschap die zal nog, eigenlijk vanuit nog steeds hetzelfde zijn. En in dit geval, uh, anno 2020, zal het wel Black Lives Matter zijn. En er is ook nieuwe muziek als laatst van uh, de Ierlandse ster Rosin Murphy. Het een beetje Frans klinken, Rosin Murphy, maar nee, is helemaal niet. En zij maakt een beetje, ja, een beetje alternatieve dansliedjes. Ik moet altijd ook wel een beetje denken aan uh, Robin, hè? die ken je vast ook wel. Uh, Ik moet er altijd aan denken, maar dat, dat is fijn. Uh, oh ja, Molokko, daar was zij van. Hè? Van uh, Bring Sing singing Back en waar waren die allemaal van? Oh, ja, we hebben wel een aantal leuk liedjes. Forevermore volgens mij. Ook nog niet zo heel lang geleden gedraaid. Maar een hoop nieuwe muziek dus. En daarover gesproken. Uh, ja, ik, uh, dit kwam vorige week uit. En uh, het was afgelopen week mijn favoriete liedje van de week. Ik heb hem uh, ook weer afgelopen woensdag gedraaid. Uh, de nieuwe van Black Honey, Run for Cover. Die ga ik draaien. Maar daarna krijg je van. Gaan we in één keer van iets nieuws naar iets heel ouds. Ja, uit de 60s een punkband. Misschien ken je ze wel van het liedje Psycho, een beetje uit de proto-punk tijd. Oh, ik, ik heb er nou al zo'n zin in om die te gaan draaien. Maar eerst dus de nieuwe van Black Honey die heet Run For Cover. Het houdt niet op. nieuws op lokaleomopgoorle.nl Lokaleomopgoorle.nl Dat hou ik hiervan. Het komt uit 1965. Het zijn The Sonics en Strygnine. Och man, ik hou hiervan. Daarvoor Black Honey Run For Cover. En dus ook even een overzichtje van de nieuwe releases, nieuwe albums die vandaag zijn verschenen. Onder andere dus het nieuwe album van Sufjan Stevens, The Ascension. En daar ga ik het volgende uur ook nog wel wat van draaien hoor. Ik dacht, ik wacht er gewoon nog even mee. Ja, hè? moet ook niet meteen alles, alles en iedereen willen doen. Of mag moet ook gewoon af en toe gewoon even, even wachten. Hè. Wie bewaart, die heeft nog wat. Dus uh, nou ja, die houden we in ieder geval uh, nog te goed. Um, Zometeen ga ik het hebben over het uh, Ontdekstation 013. Dat start namelijk vanaf uh, 1 oktober met de Ontdekclub. Hoe en wat? Wat is dat allemaal? Dat, uh, ja, ik ga ik zo meteen naar je vertellen. Maar eerst even terug naar afgelopen woensdag in uh, Going Underground, toen het, uh, laatste uur, echt, uh, het laatste uur tussen 10 en 11 het was een soort special uh, ja, edition. Want ik heb ik ja, heb gewoon, voor de lol, gewoon omdat ik daar zin in had, alleen maar producties gedraaid van Rick Rubin. Rick Rubin is een van de grootste producers van, nou ja, laten we zeggen, de laatste 35, 40 jaar. Heeft gewerkt met onder andere, nou ja, um, Run DMC, Slayer, Beastie Boys, Public Enemy, The Cult, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Rage Against the Machine, Audioslave, Johnny Cash en Metallica. Nou ja, uh, ook een hoop allemaal van die artiesten gedraaid. Ehm... Um, ook de uh, Black Rose. Uh, en uh, ja, ik, ik had er geen greatest hits van gemaakt. Dus je hoorde uh, ja, eigenlijk allemaal onbekende liedjes uh, van, uh, van die artiesten. Maar ik dacht van gewoon om nog een beetje na te genieten van dat uur. Doe ik gewoon even nog een uh, Black Rose. En uiteraard ook weer geproduceerd. Deze door uh, Rick Rubin. Kwam van een uh, debuutalbum. Shake Your Money Maker. The Black Rose and Jealous Again. Don't you? Don't you think I would? Don't you think I'd tell you, baby, if I only could? Am I acting crazy? Am I just too proud? Am I just plain lazy? Nog een klein maandje Dan komt een nieuwe plaat uit De nieuwe zin van Gorillaz en Robert Smith Strange Times En het album komt dus op 23 oktober Dat heet Soul Machine Season 1 uh, Wie doet er mee? Beck doet er volgens mij ook al mee Elton John Nou ah, dat wordt fijn Dan voor de Black Rose Jealous Again En dan ontdekstation 013. Dat start vanaf 1 oktober met een naschoolse activiteit. Dat is de ontdek... De ontdekclub. De doet het amper. De ontdekclub. Doel van de ontdekclub is nog meer kinderen de kans te geven... zelf bezig te zijn met techniek en te ontdekken wat je hier allemaal mee kunt. Kinderen kunnen na school ja, nu ook op op techniek. Dat is nieuw in Tilburg. En weer eens wat anders dan sport, muziek of cultuur... Kinderen gaan aan de slag met filmtechniek, maaktechniek en wetenschappelijke principes. Natuurlijk op een manier die past bij hun leeftijd. Nou, wat gaan ze dan doen bijvoorbeeld? De, nou, de kinderen gaan bijvoorbeeld een brug bouwen, een kettingreactie veroorzaken... een film maken met behulp van een uh, green screen, et Zo is er acht weken lang iedere middag een activiteit rondom het uh, thema wetenschap en techniek. En kinderen vanaf uh, zes jaar die het uh, ja, leuk vinden om nieuwe dingen uit te proberen... Die kunnen meedoen. Ontdekclub start dus op 1 oktober. En is ieder donderdagmiddag, uh, donderdagmiddag van half 4 tot 5. En dan gaat het dus om 8 uh, om middagen. Uh, er zijn nog plaatsen vrij. En ja, voor vragen en uh, het, het aanmelden kun je mailen naar info.ontdekstation013.nl Het is vrijdagavond en ja, ik heb straks een, een hoop weekendtips voor je. Um, natuurlijk, uh, iedere, iedere week of eigenlijk iedere vrijdag dan uh, ja, bespreken we de tips met je, de uittips voor dit weekend. Um, en, ja, dat is vaak zaterdag en zondag, maar ook vanavond is er al veel te doen in en rondom Goorlen. Dus uh, nou ja, zometeen krijg je daar even een overzichtje van. Want uh, dan pakken we de vrijdagavond ook gewoon meteen mee, hè? zo is het wel. Vrijdagavond, het hangt niet op op lokaal op Goorlen. en wat wil je horen? Mag je aanvragen via 013 54 1344 of uh, facebook.com slash maartelog waar jij zin in hebt. Laat het maar weten. Het houdt niet op. Snowcoats no En Navy Blue Nou, over sneeuw gesproken uh, Ja, Snowcoats dus uh, Pool Girl, ook uh, afgelopen tijd uh, veel gedraaid En uh, ze zijn getekend op het uh, Engelse pop Indie Label hè, een Nederlandse band, dus ook op verschillende radiozenders in Engeland. Gaan ze nou voorbij komen? Snowcoats en uh, Navy Blue. Daarvoor uh, The Cure and Friday. I'm in love. Nou, en over Snowcoats gesproken. Let it snow. Daar kunnen we eigenlijk gewoon mee beginnen. Onderhand hè, met, uh, met die kerstmuziek. Maar ja. 2020 is toch een rukjaar, laten we eerlijk zijn. Dus eigenlijk, de komende maanden kunnen we gewoon overslaan. Deze donkere dagen, de donkere dagen voor kerst. Ja, de komende maanden kunnen we gewoon skippen. We kunnen gewoon meteen door na december. En gewoon uh, in de kerstsferen uh, komen. Ik ruik de dinnen al. Let it snow, let it snow, let it snow. Nou ja, zo koud we het dan ook weer niet hoor dit weekend. Uh, valt best mee. Um, eens even kijken, ik zie nog een uh, verzoekje van uh, Cindy. Die vraagt wel op een heel uh, grappig liedje. Dus uh, dat uh, trok meteen mijn aandacht. Uh, ze vraagt iets uh, aan van uh, Toy Dolls. En nou ja, die hoor je eigenlijk bijna nooit uh, op de radio. Af en toe hoor je ze wel eens op een alternatief uh, radiostation. En uh, zij wil graag Nelly the Elephant horen. Nou ja, ik eigenlijk ook wel. Dus... Uh... Ja, Ik wil Toydols Toy best wel voor een draai, maar dan moet de band me eerst even bedanken. Dank je! Ja! So. ja. Graag ga gedaan, so. Ja, één keer snel. Ja! Zag! So. Zag! So. Begin dan maar. So. Ja! Cindy wacht. Cindy wacht. Nelly! Ja! Oké. Okay. Toydols, Nelly the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was her name One dark night she slipped her iron chain and off she ran to Hindustan and was never seen again the circus, Off she rode with the a jumblie jump, jump, jump. Now Nelly the elephant had to jump and jumble up the jungle. Off she ran with the a jumblie jump, jump, jump. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Off she ran with her, a jumpy top, top, jump. and out of the elephant to jump and tumble onto the jungle. Off she ran with her, a top jump, jump, jump. the jump and goodbye to the circus. Off she went with her, a jump, jump. Oh, daar komen we vanaf. Nog steeds mijn uh, favoriete arcade fireplaats. Rebellion Lies. En eh, daarvoor uh, voor Cindy Toydals. En uh, het verhaal van Nelly the Elephant. Ja En wat gaat het uh, jaar toch weer hard. Hè? Want uh, ja, dit weekend is het alweer het laatste weekend van september. is de oogburg weer in de maand. En uh, daarmee ook het allereerste herfstweekend. Nou, benieuwd wat er allemaal uh, te doen is in en rondom Holen. Nou, moet je even goed uh, je oor tegen de speaker van de radio houden. Want uh, uh, de leukste uittips voor 25, 26 en 27 september dit weekend. Uh, ja, laten we maar beginnen met vanavond. Want vanavond is er ook al een hoop te doen. Uh, vanmiddag om 4 uh, uur gestart. En dat duurt nog tot 11 uh, uur vanavond. Dat is bock around the clock bij uh, van horen zeggen. Daar uh, betaal je 12 euro voor drie bokbieren en een stoofpotje. Bourgondische start van je weekend, uh, zou ik zeggen. We er ook uh, zojuist om 7 uur gestart. Um, dat duurt ook tot 11 uh, uur vanavond. Comedy vibes bij Beachy. Um, dat is 25 uh, euro voor vier personen. Uh, Steven Bruinswijk zie je daar. En uh, nou, nog andere... Um, dan is er ook van 7 tot half 12. Dus ook, ook ook al begonnen: het hiphop journaal bij clubsmederij. 9 euro voor twee personen. De lekkerste hiphop tracks komen dan langs. Uh, dan tot half 10, dat is niet, niet heel lang meer. Maar dan heb je de enige echte filmquiz bij uh, Zeven vijftig betaal je daarvoor een avond gevuld met quizvragen voor de filmliefhebber. Pff, had ik naartoe gekund. Um, en zojuist om 8 uur gestart, ook tot 10 uur vanavond. Dat is Case Slice in de Hall of Fame. 22 euro per 2 zitplaatsen. Mooie mix tussen hip-hop, afrobeat, spoken word, funk en soul. Nou ja, tot zover de tips voor vanavond. Vanavond, dus een hoop te doen in een rondom Tilburg, Goorland en Rio. En, nou ja, we hebben dus ook nog de zaterdag en de zondag. Nou, die gaat ik volgend uur horen. En als je nog een liedje wil horen, dan mag je het aanvragen via 013-534-1344. Of via facebook.com slash Maartenlog. Dit is Radiohead. En Creep. De Italiaanse actrice Dajan Roncion. Ik weet niet of je die uh, kent, maar die is uh, van de week getrouwd met uh, Tom York. Tom York van Radiohead uh, op Sicilië. Hoe romantisch. Oh, allemaal die rollen en achterklappen over de sterren. Oh. Uh, Tom York, Radiohead en uh, Creep. Wat een uh, fijn liedje is dat nog steeds. Dan nieuw muziek, want ja, het is nieuw Muziek Friday. Uh, nieuw muziek uit Nederland. Walsboerk. Misschien ken je die band wel van uh, GoTorch. Dat vind ik echt. Uh, dat had uit Lord of the Rings kunnen komen. GoTorch. Uh, Clio. Zie je dat je dat liedje ook wel kent. En er is nou een, uh, een nieuwe signal. Uh, daarmee pakken ze flink door. Volgend jaar volgt er een uh, nieuwe EP. Dit is dus weer dat, uh, ja, een fijn voorproefje daarvan. Ik vind het in ieder geval fijn. Het is een beetje Beatles-achtig, s geluid. Maar dan anno 2020. De nieuwe signal heet Sure Shine. Lokale omroep Goorlen heeft een eigen YouTube-kanaal: oh oh yeah. wwwyoutubecom lokale Daar kun je al onze programma's terugvinden.